Morgen meer bewolking en s'avonds mogelijk wat regen in het zuidoosten. Het wordt dan een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, het. Welkom bij het tweede uur van zie it op jouw ZFM Zandvoort. Ja, je hebt er een uur lang op moeten wachten, maar hij is hier dan. The one and only. The gradient signage. It's like a mass personality Just made me so narrow That I couldn't really do again myself justice So I just broke totally away from that whole modern dance thing They had a lot of rules and regulations Which just didn't fit with me, you know I want to do this the way I want to do it. I want to determine my own destiny. I want to determine how I am to speak on a stage. I don't want to be a mass personality. I don't want to be a one dimension. I want to be me. I want to be human. Tell me how you get down. Send me